Volgens de nieuwste cijfers zitten er nog flinke hoeveelheden gas in de zeebodem. 118 miljard kub in bekende velden en mogelijk nog 165 miljard kub in gasvelden die nog niet zijn ontdekt. Daarmee zou Nederland nog decennia vooruit kunnen, totdat er geen fossiele brandstoffen meer nodig zijn. Naar verwachting is dat pas in 2050. Nu komt het meeste aardgas uit Groningen, maar vanwege de aardbevingen wordt de winning daar teruggeschroefd.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 De Amerikaanse presidentskandidaat Hillary Clinton levert alle e-mails uit haar tijd als minister van Buitenlandse Zaken per direct in bij justitie. Zo wil ze wil zijn einde maken aan een affaire die haar al maanden achtervolgt. Als minister verstuurde Clinton haar mailtjes via een privé-server en niet via een overheidsaccount. Tegenstanders zeggen dat ze zo probeerde te voorkomen dat mails die voor haar ongunstig waren, in de overheidsarchieven terecht zouden komen. De privéserver en USB-sticks met de correspondentie van Clinton is nu nog in handen van haar advocaat, maar ze heeft hem opdracht gegeven om die over te dragen aan justitie. FC Barcelona heeft de Europese Supercup gewonnen. De winnaar van de Champions League won na verlenging met 5-4 van Sevilla, de winnaar van de Europa League. Het is de vijfde keer dat Barcelona de Europese Supercup wint. Het weer, veel bewolking, minimaal rond 16 graden. De dag begint bewolkt, maar geleidelijk komt er wat meer ruimte voor de zon. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOE. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zon. Zandvoort. Zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. truth, and I've had no room to check what's wrong. I've had no time, and I still know